Goedemorgen. ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn dit jaar veel meer buitenlandse studenten in Nederland. Nu de coronaregels op de Unies bijna allemaal zijn afgeschaft, weten ze Nederland weer te vinden, zegt de Vereniging van Universiteiten. Veel studenten zien het nu wel zitten om weer in het buitenland te gaan studeren. Dat geldt overigens ook voor onze Nederlandse studenten die naar het buitenland willen. Ik spreek er op dit moment ook heel veel die weer naar het buitenland gaan. De meeste nieuwe internationale studenten komen nog steeds uit de EU, maar ze komen dit jaar ook steeds vaker uit bijvoorbeeld China, India of de Verenigde Staten. Het mh 17 proces gaat weer verder. Vandaag krijgen voor het eerst de nabestaanden van de slachtoffers het woord. Zo'n 90 personen delen de komende drie weken hun verhaal. Verslaggever Matthijs van de Wiel vertelt wat er zal gebeuren. Veel zullen hun gemis woorden proberen te geven. Al met al wordt het loodzwaar, is de verwachting. Dagenlang intens verdriet uitgesproken daar in die rechtszaal. En wat ook bijzonder is in deze zaak, dat heb ik ook nooit eerder gezien... is dat ze een voorwerp mogen meenemen nemen een foto van het slachtoffer dus of een ander voorwerp om een verhaal kracht bij te zetten voor de rechters. Bij de MH17-ramp kwamen 298 mensen om, onder wie veel Nederlanders. Als het aan het OMT ligt, moeten de coronaregels op scholen soepeler worden. Nu moet een hele klas thuis blijven als één kind positief is getest, maar wat het OMT betreft hoeft dat binnenkort alleen nog als leerlingen in nauw contact zijn geweest met een besmet kind. Zijn veel scholen blij mee, want sinds de start van het nieuwe schooljaar zijn al heel wat klassen naar huis gestuurd. Hoewel het deze week eindelijk mooi weer wordt, gaan de meeste buitenbaden weer dicht. Want het zomerseizoen zit erop. Dat geldt ook voor het zwembad in Alkmaar. Maar voordat het bad wordt leeggepompt, mochten honden nog één keer van de glijbaan of een duik nemen. Het is helemaal geweldig. Uh, het is een groot feest. Helemaal, helemaal goed. De honden zijn erg blij. Ik heb hem erin getrokken. Heel gemeen. Maar nu helemaal geweldig. Hij gaat er zelf in. Hij vindt het fantastisch. Ik heb vier honden mee. Het weer nog. Het wordt vandaag wat minder zonnig dan afgelopen weekend... maar het blijft wel droog en het wordt een graad of 23. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door... maar tussen Uitgeest en Alkmaar rijden nog geen treinen. Dat heeft te maken met een kapotte bovenleiding. Hou daar rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeer goedemorgen vanuit de studio aan de Tolweg. Goedemorgen. Vandaag 4 september, de trainingsdag voor de Grand Prix. Waarop wij allemaal hebben zitten wachten. En wij hebben daar het nodig over te vertellen. Allereerst, de techniek is gedaan door, wordt gedaan door Thomas de Jong. Maar heeft ook een belangrijke mededeling. Thomas. Ja, klopt. Ik kreeg net het uh, bericht binnen dat... Uh... Kimi Rijkonen positief is getest op corona hierover bij de GPO. Dus GP gaat hij niet mee rijden. Nee, uh, Robert Koeika gaat zijn uh, plekje innemen Nou, dat was het, uh, het hot nieuws over de Grand Prix. Misschien volgt er nog wel meer. De muziek is gedaan door Cor Draaien, de redactie waar veel werk in zit. Gert van Kuik, mijn naam is Ben Zonneveld. En wij gaan het hebben met Wendy Schrama over een vrijwilligersfeest. We gaan met Linda de Wild praten. Die is woordvoerster namens de familie van Liam. Het geld is binnen en nu... Daarna praten we met de wethouder van Haften over zijn beleving met de Grand Prix en als het lekker verloopt. In het tweede uur gaan wij praten met twee iconen uit de racewereld. Eén Gijs van Lennep en twee Michel Blekemolen. Maar als het goed is hebben wij Wendy Schrama aan de telefoon. Goedemorgen, Wendy. Goedemorgen. Beleef je het een beetje mee, de Grand Prix? Ja, absoluut. Ja, waar ben je ja. al geweest? Nou, ik ben nog uh, niet echt op ski, geen zelfdoordag... Maar wel in het ik en even bij de zo, het is wel echt wel druk. Het is wel echt een feestje. Ja, ja het is wel een feestje. Maar ja, jij wil ook een feestje geven. Ja. En, um, ja. Ik, uh, laat ik het in tweeën splitsen met je. Want één zoek je vrijwilligers. Ja. En uh, twee wil je een feest geven. Ja, uh, ja oké. Okay. Ja. De scouting Stella Maris... Uh, die... Uh, bestaat al een heleboel jaar. Het, uh, het jubileumfeest gaat helaas niet door. Klopt. En... Um, wat zijn jullie activiteiten nu? Op dit moment hebben wij uh, nog geen opkomst. Dat is vanaf volgende week weer. We wordt het nieuw seizoen en dan uh, gaan alle spel weer beginnen. En voor welke leeftijden doen jullie dat? Uh, we hebben verschillende leeftijdsgroepen, speltakken. Van 5 tot 7 jaar, van 7 tot uh, 11 jaar en van 11 tot 15 en van 5 tot 18. Nou, dat zijn... En zelfs daarboven. Ja. Ja, dat zijn een heleboel uh, mensen. Ja, of een heleboel is. kinderen, jeugdigen moet ik zeggen. En daar heb jij vrijwilligers voor nodig? Ja, ja we hebben op dit moment wel echt een leidingtekort. Uh, we hebben gelukkig nog per speltaak genoeg leiding. Maar er gaan ook steeds weer mensen weg. Dus we zijn wel echt op zoek naar nieuwe leiding. En dat is wel echt een probleem, ja. Um, komen die ook uit, uh, uit, uit de groepen zelf? Uh, tijden ja. geleden was het zo dat er bleef een soort staf hangen. en die namen dan de leiding over. Ja, dat zijn dat vaak uh, de meesten die blijven hangen. Daar trekken we zeg maar ook onze leiding uit. Alleen uh, ja, op een gegeven moment wil je ook wat, wat oudere mensen erbij. En uh, ja, kom je tekort. En, en, en wat zoek je dan specifiek? Wij zoeken echt uh, nou ja, tussen de 18 en de hoe oud je, maakt er eigenlijk niet uit... die echt elke week met een groep kinderen activiteiten willen doen. Um, echt leiding. Als, als, als men dit hoort hè, en men wil uh, daar eens informatie over hebben... bij wie kunnen ze dan terecht? Ja, wij hebben dus de 23e een uh, informatieavond. September. En, uh, ja, september. En tijdens die avond hopen we dus heel veel uh, ja, leiden te kunnen binnenhalen... ...door veel te vertellen. kampvuurtje erbij, gezelligheid. Broodje bakken. Ja, precies, dat soort dingen. En uh, ja, daar zijn we echt naar op zoek. En via onze website kun je daar ook opgeven. Welke website is dat? www.wilste.nl www.wilste.nl En wilster is ja. met een T, hè? Ja, ja. Oké, okay, nou uh, mensen die dat horen, die kunnen zich opgeven bij uh, deWildste.nl of komen 23 september naar uh, het clubhuis. Ja, klopt. Uh, hoe heet dat weggetje ook alweer? Uh, oh uh, ja. Ja. Bij de Manege. Uh, Heimansweg. Heimansweg. <laughs> okay, ja, ja. ja, ik moest er even. Ik moest zelf ook zoeken. Je fietst er wekelijks overheen en toch weet je de naam ja, niet. Precies. Nee. Nee, nee, nee. Maar goed. Uh, daar kan je dus uh, je kan je opgeven bij de Wildste. Men zoekt leiding en de 23 september wordt daar uitleg over gegeven. Um, Klopt. Dan het tweede deel, het feest. Ik weet niet wat het feest <lacht> ik... Oh, nou, er staat hier nog iets nee, over een feest niet. voor de ja, vrijwilligers. Nee, nee dat, dat is zeg maar de informatieavond. Oh, ja. Oké, okay, het is de informatieavond. Okay. <lacht> ja. Um, ja, want het andere feest is niet doorgegaan hè, en dat wordt nee, ook uh, compleet nee. afgezegd. Ja. Dus ik moet vijf jaar wachten. Ja, nou ja, we hadden hem natuurlijk al twee keer moeten verplaatsen. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, denk je, ja, we kunnen het nog een jaar verplaatsen. Maar we kunnen ook wachten tot het 80 jaar... Uh... Ja, je, je hikt natuurlijk steeds dichter naar die 80 jaar aan, hè? Precies, ja. Dus had je op uh, 78 of zo gezeten. Ja. <laughs> dus uh, ja, nee, helaas. Maar we gaan het zeker nog moeten doen. Want we hebben natuurlijk al heel veel voorbereid en zo. Ik heb al betaald. Ja, ja, precies. Zo gaat dat, ja. Komt helemaal goed. Ja, nou, de, de verwachtingen waren natuurlijk hoog gespannen, hè Er werden al foto's verzameld en uh, dan zag je allerlei foto's alweer voorbij komen voor de uh, collage. En dan zie je toch een ja. aantal uh, zandvoortjes op zeer jonge leeftijd rondlopen. Of, uh, of, of hun autootjes doen die mee moesten naar kamp. Zeker, ja sowieso al die oude foto's echt heel leuk. En weer even er helemaal in de geschiedenis... van scouting uh, te ja, duiken. Uh, ja. Nou ja, het was in ieder geval heel leuk... Om, uh, om dat toch de opstart nog even mee te maken. Maar nu uh, centraal staan de nieuwe leiding... Uh, ja, en nieuwe vrijwilligers die leiding willen geven... aan ja. de diverse speltakken. Um, ja. Kijk op www.dewildste.nl ja. ja. en dan kan je je opgeven voor de 23e... en dan ga je lekker naar het clubhuis... en dan kan je kijken wat je moet doen... om vrijwilliger te worden. Absoluut. Oké, okay, ja. Wendy. Zeker. Uh, alles nou. gezegd wat ik moest zeggen? Ja. Oké, okay, nou dank dan ik dank wel. ik je voor je tijd voor het interview. En dan wens ik je dit weekend veel plezier. Hetzelfde. Dank je wel. Oké, okay, doei. Linda van der Wild. Die is woordvoerster namens de familie van Liam. Linda, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo allemaal. <kijntje> ja, uh, ik, ik hoor het al aan de stem. Een blije stem. Ja, absoluut. Absoluut, ja. ja uh, hoe gaat het nou met Liam? Um, ja, go, ja, goed. Uh, in in zoverre in zover. dat het ik, goed gaat. Uh, <kijntje> hij is al uh, richting, uh, richting Polen waar ze afgelopen donderdag een eerste onderzoek hebben gehad... om te kijken of je geen antistoffen hebt tegen uh, Solgesma. Daar wachten we nog op de uitslag. En als alles dan helemaal goed is, dan uh, ja, kan hij behandeld gaan worden. Kan je in het kort nog eens uitleggen wat deze ziekte inhoudt? Ja, dat kan ik. Um, Liam heeft de ziekte SMA. Dat is een spierziekte. en um, Die heb je in verschillende gradaties, één tot en met vier... En één en twee zijn eigenlijk um, ja, de meest slechte die een kindje kan krijgen. Ze worden ermee geboren en uit zich. En dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, ja, steeds meer spieren uitvallen tot aan um, ja, overlijden. Om het maar heel kort uh, door de bocht uh, ja, te zeggen. Nu, ja. uh, wat ik eruit begrijp is dat dat uh, een, een, een snelle ziekte is. Mm -hmm. Dus, um, nou, Lianne is natuurlijk heel jong... Ja. Wat is het tijdsverloop van zo'n ziekte? Uh, nou, als je echt SMA 1 hebt... dan geven ze ja, een, een half jaar tot een jaar. Wordt mm -hmm. het, als je dan de, de, op de website kijkt... bijvoorbeeld van het UMC Utrecht, uh, de afdeling daarvan. En als je er veel over leest. En dan heb je SMA 2. Daar kunnen ze... Ja, het, het ligt er een beetje aan of de, dus, uh, de spier van slikken en ademhaling minder wordt. Maar mm -hmm. dan zouden ze... Ja, tieners van kunnen worden. En Liam zit daar net tussenin. Dus die, die heeft SMA type 2A. En dat zit eigenlijk tussen 1 en 2 uh, in. Maar goed, er uh, ja, zijn, zijn al wat spieren bij hem natuurlijk uitgevallen. En um, ja, het, het, het is wachten, want dat is nu niet meer, maar het was wachten tot uh, ja, de ademhaling uh, en het slikken mm -hmm. uh, weg zou vallen. Je zegt, er zijn al wat spieren bij hem uitgevallen. Ja. Als hij nu... Uh... Geen afweerstoffen voor zorgensma. Daar gaan we het straks nog even uh -huh. over hebben. Ja. Komt dat dan terug? Um, nou, het is niet gegeven. Uh, er is een kans op. Uh, maar de kans is groter dat Liam in een, uh, in een rolstoel terechtkomt. Uh, er zijn wel kindjes vanuit... Polen, waar filmpjes van zijn... die dus volgens maar gekregen <coughs> hebben... en via een, een kinderrolator of, of mm -hmm. looprekken... al toch al wel een paar stappen doen... en sommigen staan. Dus ja, dat is een beetje... Ja, we hopen het. We kunnen, dat hij dat toch uh, ontwikkelt. Ja, dat, dat is dus echt afwachten. Omdat het niet... Ja. Het is geen gegeven. Nee. Um, die... Uh, J jullie waren natuurlijk wel ontzettend blij dat er ineens een gulle geven was. Hè? Want het liep tot 400.000 uh, ja. euro. Uh, daar, daar, daar stopte het een beetje mee. En dus iedereen schrok ja. van joh, er moet nog uh, minstens 1,5, 1,6 miljoen bij. Klopt. Uh, hoe ging dat? Um, nou ja, in het begin, hè, ik zit er wel echt van het begin. af. Ja, ja. We hebben een, een website laten maken. En vanuit daar uh, kreeg ik een bericht van... Diegene. Ja, nee, <laughs> ik dat, echt dat is niet. blijven ja, ja, ja, ja. en dat respecteer ik. En um, ja, mijn telefoonnummer geven, zijn we telefonisch in contact gekomen. En um, ik heb altijd een beetje, als iets te goed om waar te zijn, is dat meestal ook zo. <laughs> dus ik was heel erg sceptisch uh, in het begin. Ja. En um, ik had zoiets van: ja, kan toch bijna niet? Ik bedoel, het gaat om een enorm bedrag. En um, ja. Maar nou, goed. En we hebben echt wat meerdere gesprekken gehad. Uiteindelijk hebben we elkaar ook ont, uh, ontmoet. Mm -hmm. Ook bij uh, Kate en Pjotter thuis. En um, ja, wat, die beloofd, uh, wat diegene beloofd heeft, is nagekomen. Ja, dat is heel mooi. Waarvoor dank? Ja, ja, ja te gek. Ja, het is uh, kippenvel. Ja, en heel en emotioneel. Dat ook. was natuurlijk bij de ouders ook zo? Ja, ja het was heel emotioneel. Ja, ja, dat kan ik me wel voorstellen. Je, de, je behaalt nu een, een mijlpaal waar je mee verder kan, om het zo maar eens te zeggen. Ja, ja, het is, het is uh, leven eigenlijk. en Bij de ontmoeting uh, ja, was het voor, voor iedereen heel emotioneel en, en ook wel blij en, en uh, heel fijn. Het, uh, een, een fijn mens. Ik, uh, ja. Je hebt in het begin van het gesprek al gezegd dat, nu, dat, dat het de familie al in Polen is. Hè? Ja. Dus dat ja. is afwachten op die, uh, uh, die test van die afweerstoffen. Dan... Die is afgelopen donderdag. Uh, in ieder geval is er uh, is een is veranderen. Ja. Um, als dat positief uitvalt, hè, dat, je, uh, dat je verder kan gaan met de behandeling. Ho hoe gaat dat dan? Um, nou, ik weet dat uh, de mij dat, dat, ja, dat wordt besteld. Dat duurt ongeveer tien dagen. Want het wordt op maat uh, gemaakt als in gekeken naar het gewicht van Liam en... Uh, ja dan wordt het dus ja ik zou maar zeggen voor ieder kindje wat het nodig heeft wordt het uh, wordt het gemaakt mm -hmm. dan wordt het naar het ziekenhuis gestuurd als het daar is en alles is goed met, uh, met Liam dan um, is dat een behandeling van een uur je moet maar eigenlijk zien dat is een uh, ja net, net als je vocht toegediend krijgt in het ziekenhuis mm -hmm. zo'n zak hangt nou ja dan is dit uh, een soort gelijk um, en dan wordt dat um, ja binnen een uur wordt dat bij hem uh, ingebracht en dan um, ja, dan moet hij daar nog uh, een maand in uh, quarantaine. Omdat, uh, ja, het is best wel een aanval ook op je lichaam. En uh, daar moet ook gekeken van, goh, is hij sterk genoeg? En als dat dan allemaal goed is, dan... Um, en alles is goed gegaan, dan zullen ze weer terug naar Nederland komen. En dan uh, worden, wordt hij verder hier uh, door de arts in Nederland behandeld... als in de revalidatie, in de gaten gehouden, ontwikkelingen en dergelijke. Dus... Uh... Een maand blijven ze sowieso nog in, uh, in Polen om dat in quarantaine te houden, om, om ja. allerlei uh, aanvallen van buiten, zomaar maar zeggen, te voorkomen. Ja. En dan in Nederland. En kan je dan van, van uh, een tijd van revalidatie praten? Of moet je dat gewoon afwachten en kijken van nou, nu is het uh, we zijn zo ver hersteld, beter wordt het niet? Um, ik denk... Om, ja, ik durf je dat niet. Ik ben geen arts. Dus ik, ik zou dat nee. niet helemaal tot detail. Was ik maar een arts en kon ik maar uh, helpen. Ja. Maar ik... Um, ik weet dat ze we naar het... Uh, Willemine kinderziekenhuis gaan. Dat artsen daar verder hem... Uh, ja, behandelen en het proces in de gaten gaan houden. Maar een tijdsbestek durf ik niet, uh, niet te geven. Kijk, hij, uh, hij zal ook wel... andere vormen van... revalidatie moeten doen. Als in oefeningen... en dat soort dingen. Um, maar in detail... Ja, weet, durf ik dat gewoon niet zeggen, omdat ik het niet weet. Nee, dat begrijp ik. Nou, uh, we zijn weer aardig op de hoogte. Ja. Ik neem aan dat, je, uh, dat jullie als familie... Uh, de Zandvoerders ook op de hoogte houden via de Zandvoortse krant. Hè? Daar stond weer een mooi stukje ja. over in. ja. En anders ja. ben je altijd welkom om hier uh, het vervolg te komen vertellen. Ah, oh, nou ja, te gek. Dat, dat doen we graag. Sowieso staat ook wel op zijn Instagram en op zijn uh, Facebook... proberen we het een en ander in de, ja, te vertellen en te delen. Ja. Um, maar goed, ja, het is eerst wachten tot hij terugkomt. En ik heb, uh, we hebben met z'n allen afgesproken, dus niet alleen ik hoor, maar het hele team wat, uh, wat geholpen uh, mm -hmm. uh, heeft. Want ik heb het niet alleen gedaan. We hebben nog een paar uh, super toppers ook vanuit Zandvoort uh, gehad die, uh, die super hard meegeholpen hebben. Dus niet alle credits voor mij alleen. Absoluut niet, zonder hun had ik het niet, uh, niet gered. Gaan we eerst uh, even proosten op het ja. leven als hij terug is. Dat, nou, dat... dat is het allereerste wat we gaan doen met ze. <laughs> ja. <laughs> nou, dan wens ik je daarbij een mooi proostmoment. En uh, dat bedankt dat je met ons wilde praten over uh, Lion. Dankjewel ja, en een prettig weekend. En, uh, ja, insgelijks dank jullie wel en, en een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Oké. Okay. Tot ziens. Dag. dag. Hoi hoi. We gaan weer uh, verder. En nu stappen we toch echt over op het uh, Grand Prix weekend. En uh, tegenover mij, naast mij, zit de wethouder van Haften. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, u heeft het al eens een tijdje gehad over het feest gaat beginnen. Nou, het feest is begonnen. Uh, het feest is begonnen met toeterende tractoren. Ja, ja dat was een verrassing. <laughs> <laughs> maar ze hadden geen kwaad in de zin, Wat kan ik me zeggen. Nee, oh, ze wilden inderdaad een statement maken. En dat hebben ze ook uh, kunnen doen. En daarna zijn ze weer netjes vertrokken. Al toeterend. Al toeterend, ja. ja. Dat hoort erbij. Een beetje aandacht vragen. Ja, nou, ik vond het al, uh, al leuk genoeg dat ze toch de weg hadden gevonden. Om, het strand hadden gevonden om hierheen te komen. Ja, we weten nog niet precies. Uh, Althans, de collega's in, in Noordwijk en Scheveningen ontkennen dat ze daar vandaan gekomen zijn. Maar het doet er niet toe. Ze zijn inderdaad gisterochtend binnengekomen. En uh, nou, dat was even een verrassing. Maar dat was uh, niets om, uh, om boos over te worden. Nee, de portefeuillehouder van, van veiligheid die heeft dat gisteren nog uit moeten leggen, gistermorgen. Ik kwam hem tegen op de fiets. Hij zei: ja, Ik moet naar een persconferentie over die tractoren. Ja, ja, ja, ja. Nou <laughs> ja, ja, dat hoort erbij, hè. mijn orde en veiligheid. Dus ja, dat is de portefeuille van de burgemeester. Ja, dus, uh... ja, ja. Hij fietste uh, stevig in het rond, zie ik. Hij <coughs> heeft ook heel druk met allerlei persconferenties. Ja. <coughs> Hij haalt zelfs de Lucky bij, uh, bij Jinek. ja, geweldig. Met die bosbloemen. <laughs> ja, dat was heel leuk om te zien. Ja. Um, na alle voorbereidingen, want uh, u wordt ook wethouder Formule 1 uh, genoemd, naast ook uw andere bezigheden, zoals uh, de wijken kookkeuken en zo, uh, en zandvorstbelang, spitst zich dat toch toe op dit weekend? Ja, ja. Ik had, uh, nou goed, <coughs> al maanden natuurlijk dat we vast uh, overleg hebben, uh, twee, drie keer per week. Uh, met alle partijen die daarbij betrokken waren en zijn. Uh, en de laatste twee weken heb ik echt mijn agenda helemaal leeg gemaakt. Dan ging het alleen maar over Formule 1. Alles uh, voorbereiding, alle zaken die speelden. Um, dus ja, ik heb um, twee weken lang niets anders gedaan en gesproken over. Het is misschien wel een gewetensvraag, maar uh, duwt het zandvoortsbelang niet achteraan? Nee, dit is ook belang. Ja, dat is groot. Maar er zijn natuurlijk meer dingen in uw portefeuille... Ja. die ook aandacht vragen. Ja, nee, dat klopt. Maar uh, gelukkig heb ik een paar hele goede collega's. Dus daar waar het echt belangrijk was... hebben zij het even al van mij overgenomen. En vanaf uh, maandag gaan we gewoon weer opnieuw uh, verder. En dan uh, komen alle andere dingen weer op bod. Nou, ik denk dat u maandag eerst een aardig evaluatiegesprekje gaat krijgen. Nou, niet alleen maandag, hoor. Daar hebben niets meer tijd, <laughs> we iets meer tijd voor nodig. Daar hebben we de hele week voor nodig. Ja, alle... Um, ik wil eerst even terug... Um, al die voorbereidingen die hebben heel veel tijd gekost. Uh, u komt hier lekker ontspannen binnen. Valt er dan een last van je schouders... als je uh, op donderdag de zandvoorters naar binnen ziet lopen? Nou, ik moet zeggen dat de ontspannenheid was er eigenlijk al... Uh, nou ja, de afgelopen dagen, weken. Er heeft natuurlijk wel eventjes een spanning geleefd in. Als het ging om die doorlaat bewijzen. Dat, dat is echt heel spannend geweest. Maar uiteindelijk weet je gewoon... zie je dat er heel veel voorbereiding aan... Ten grondslag ligt. We hebben over alles gepraat en gesproken en geschreven. En je ziet dat de medewerkers die daarbij betrokken zijn... echt weten waar het over gaat, waar mm -hmm. ze op moeten letten. Het was allemaal onder controle. En ja, dan is het voor mij niet zoveel te doen. Dan heb je het goed georganiseerd met elkaar. En ja. dan, ja, als er dan ergens een brandje ontstaat... moet je kijken hoe je het snel kan blussen. Maar voor de rest heel, heel relaxed, heel ontspannen. En het hoort ook zo. Maar daar zijn die taken ook wel echt verdeeld. Hè? De burgemeester die is voor de veiligheid, gebeurt daar wat mee? En ja. Misschien dat we straks nog even over die demonstratie kunnen hebben. Uh, en, en u bent dan van een, de organisatie binnen, binnenstekies en, en, en beyond. Ja, dus ook. Ja. Um, die, die belangen liggen dan verschillend. En die, daar moet je ook op richten dan. Ja, nee, maar goed. Als je dat ook goed met elkaar hebt doorgesproken. en uh, elkaar weet te vinden op het moment dat het echt noodzakelijk is. En dan, uh, ja, dan, dan loopt dat. En dat blijkt dus ook inderdaad op deze manier ook zo goed te gaan. Dus er is geen enkele reden om uh, stressvol, hier <coughs> rond, stressvol rond te lopen hier. Uh, dat had ik een andere over. Uh, mijn taak en rol is inderdaad in het overzicht te houden. Te kijken hoe het allemaal gaat. En daar verantwoordelijk voor af te leggen. Ja, dat is een beetje de beleving van, uh, uh, van deze uh, drie, vier dagen die je hebt. Hoe, hoe, hoe beleef je dat dan? Ga je nou, gewoon op een dan staan kijken? Of? Nee, ik, ik moet zeggen, het, het, het donderdag... Uh, de, de open dag voor alle zandvoort was een feestje om mee te mogen maken. En uh, voelde ik me ook zo inderdaad van oh, echt gepaste trots van wauw, het ziet er geweldig uit. En natuurlijk ben ik al een aantal keren daarvoor op het ski geweest. en heb ik die hele opbouw meegemaakt en heb gekeken van oké, okay, waar staat alles en hoe komt het eruit te zien. Maar als dan uh, zo'n 12.000, 13.000 mensen over het terrein lopen... en daar ook met vol verbazing en trots overheen lopen, ja dan komt het ook bij mij zo binnen... En gisteren, en dat geldt voor vandaag en dat geldt ook voor morgen... ja, dan ben ik wel de bestuurder die uh, de rol van... ook een beetje toezicht houden op uh, gemaakte afspraken. Wat doet iedereen eraan? Hoe loopt het allemaal? Waar komen toch nog een aantal dingen onverwachte dingen op tafel te liggen? Die bespreken we ook eens constant overleg. Uh, en ook uh, gisteravond uh, rond de klok van zeven uur... hebben we even met het college uh, en met de, de gemeentesecretaris... inderdaad even bij elkaar gezeten. en zeggen: nou, hoe is de dag verlopen? En wat betekent dat voor de komende, dag, of komende dagen? Uh, dus dat gaat helemaal prima. Heel relaxed gelukkig. Kijkt u ook overdag in het dorp? Ja, ik ben nu net op de fiets gekomen. En al uh, via het station gekeken. Hey, hoe komen de mensen binnen? Ik ben even bij uh, Jim Curve en Autostrijden langs geweest. Uh, hoe, hoe komen de mensen daar de trappen af? Uh, en, en hierdoor het dorp. Ja, Een groot deel van het dorp is gewoon stil. <laughs> nou, ik fiets er ook doorheen. Ik vond het al redelijk oranje. <laughs> ja, dat is wel de route daar. Ja, ja, ja. Mensen ja. met, uh, met mobiel, <laughs> ja. kan je wel ja. zeggen, loop maar recht door en dan komt het wel goed. Ja, ja. Um, de, de, de hoofdmoot komt uh, met de trein hè, en dat komt dan een beetje bij de trap in, uh, in een soort filevorm te staan. En dan moet hij daar die trap op en die komt ja. er weer af. Um, er is al redelijk wat commentaar geleverd door de evenementenbranche uh, hierop. En zeker op die foto uh, na het einde van uh, naar de, de trap toe. En ook naar het voetkoord. Wat gisteren natuurlijk uh, ja. na de training van de Formule 1 was het daar één grote mensenkluit. Uh, wat vindt u daarvan? Nou kijk, als, als het gaat om die evenementensector begrijp ik dat heel goed. Ik denk dat iedereen dat goed begrijpt. Dat is natuurlijk voor hun heel zuur we moeten constateren dat dit evenement, wat overigens een sportevenement is, heb ik me laten vertellen, iets anders is dan een, een festival. Maar goed, het is wel een evenement waar heel veel mensen naartoe komen. Dus ik begrijp heel goed dat de evenementensector eh, daar zuur naar kijkt en denkt van ja, waarom mag het hier wel en bij ons niet? Nou, eh, alle respect voor de manier waarop ze dit eh, zeg maar, ook bij, de, bij het kabinet neerleggen. En ze hebben niks tegen de Formule 1. Uh, het gaat meer om uh, nou, de, de, de, de, de wijze waarop zij niet uh, een evenement mogen organiseren. En wij gelukkig hier wel. Um, ja, en verder, uh, nou, als je kijkt naar, terug, kijk naar gisteren... Ja, dan zijn er zijn een paar momenten geweest waar ook de organisatie op aangesproken is. En, en, en daar ook nu maatregelen voor neemt om het vandaag en morgen uh, beter te doen. Uh, er zijn meer vrijwilligers in, uh, ingezet. Of er worden vandaag meer vrijwilligers ingezet. Die vooral de mensen erop wijzen van... Uh, joh, uh, loop nog even door naar een volgend tentje om te eten. Want hier is het druk, maar daar is het wat minder druk. Uh, als je kijkt op het, op het binnenterrein uh, uh, waar de zeg maar reusrad staat, ...daar is ruimte genoeg. En wat je gisteren zag, is dat achter de hè, dus achter de grote tribune, ja, ...daar was het ineens heel druk na de eerste hmm. vrije training van Max. Iedereen, dat was rond de klok van 12 uur. Iedereen wilde gelijk uh, een hapje gaan eten. En uh, ja, dan was er ook nog een korte stroomstoring. Nou, je een, niet... een hinderlijke storing want ja, er was geen bier meer. Dat zou je... <laughs> <laughs> ja, maar dat, dat, dat zal je altijd zien, weet je, nou, dat was vrij snel opgelost. Ja. Um, maar dat, dat, dat, nou ja, daar is nu in voorzien. Dus, uh, en er worden ook veel meer mensen erop gewezen... Uh, om ook op de tribune eventueel te gaan eten... en niet te blijven staan of bij een bankje. Maar ga, ga gewoon even terug naar de tribune. Ga daar dan eventueel je hapje eten en je, in, in je drank uh, nemen. En, en er zitten ook mensen bij die dat ook inderdaad uh, rondtoeteren, letterlijk. Van, joh, blijf zitten. Uh, ook op de tribunes zal er meer aandacht besteed worden. Van, blijf zitten, ga niet allemaal gelijk naar buiten. Dus ook daar wordt aandacht aan besteed. En uh, nou ja, wij hebben de vertrouwen in dat, dat uh, wat we gisteren gezien hebben... vandaag niet meer hoeft voor te komen. stond uh, ook op de grote schermen. Blijf even zitten, enzovoort, ja. enzovoort. Um, u zegt, ik hoop dat het vandaag niet voorkomt... maar uh, de stroom moet nog steeds over die brug. Dus, dus in mijn ogen niet, niet te voorkomen dat daar weer een file komt. En dan moet je dat maar nemen zoals het is. Ja, maar dat, dat is niet het probleem, denk ik. Um, uh, ook als je vanavond uh, in Eindhoven naar de voetbalwedstrijd van Nederlands Elton gaat kijken... zal je zien dat in de, in de aanloop naar dat stadion de mensen daar voor de hekken moeten staan. Dat gebeurt hier ook. Um, uh, dus ja, dat, dat is, daar, is, daar hebben we rekening mee gehouden. Um, en als je kijkt, inderdaad, het is een constante stroom. En die begon vanochtend om zeven. uur, begonnen de eerste mensen al binnen te druppelen. Nou, dat duurt een paar uur en dan is het voorbij. En wat we gisteren ook gezien hebben, is dat um, het, het geleidelijk weer teruggaan naar huis of naar het dorp. Dat dat echt prima is verlopen. Er is geen moment geweest waarin we dachten: van oeps. Um, maar dat ene moment midden op de dag, ja, dat was wel even oeps. Nou, dat heeft de organisatie ook ingezien. En daar nemen ze nu maatregelen voor. Wat u zegt van ga even naar het andere hoekje, dat is duidelijk. Want ik was daar gisteren ook. En op dat middenplein was het idio druk, zou ik maar zeggen. En als je doorliep, kwam je ook in de foodcourt waar je gelijk aan de beurt was. Dus inderdaad ja. een beetje wegwijzen ja. hoe, uh, hoe dat zit. Um, u noemde ook het dorp. <coughs> Bij de ondernemers die gisteravond allemaal blij waren. Heerste, pardon, heerste een beetje uh, vrevol, omdat het stationsplein werd afgezet... en niemand naar het dorp zou mogen komen. Uh, de passage is afgezet. Je kan niet naar het strand, zal ik maar zeggen. Ja. Als je rechtdoor wil lopen, kom je een hek tegen... waarvoor je elke al moet denken van ik moet toch linksaf. En dan kom je in de fuik naar het station. Het was wel hartstikke druk gisteren, maar toch in de aanloop. Uh, ja, waarom mag dat nou niet? En met de Max-Stappen dagen deden we dat wel. Hoe komt het dat men dat afsluit? Of, of... Nou ja, dat is ook uit, uh, natuurlijk uit veiligheidsoverweging... Hè, want daar gaat het verkeer nog wel gewoon door... Uh, dus bij de oversteek, uh, bij de entree. Dus dat verkeer rijdt daar door. Dus het is echt uh, veiliger om ze de andere kant op te sturen. En daarmee deels ook het dorp. Kom je dus voor het strand, dan ga je het dorp in. En ga je echt voor het circuit, dan uh, ga je rechtsaf. En dan je er van, of loop je er van een in. Maar goed, uh, ook dat is een onderdeel van de evaluatie straks. Heeft het gewerkt? En uh, nou, dat nemen we gewoon mee. Nou, In ieder geval uh, zijn er genoeg mensen die toch doorliepen. of, Ik heb ook veel mensen naar het strand zien gaan. En daar uh, was het ook feest. Dus aan de ene kant, ja, het remt, maar het geeft toch genoeg ruimte. Ja, nou, aan de andere kant hebben we natuurlijk ook aan het einde van de dag... Hè, de, de stroom die naar buiten kwam, hebben we ook deels uh, rechtsaf... Uh, over de boulevard naar het station laten lopen. Ja. Uh, en dat heeft hm. ook goed gewerkt. Nou, We gaan straks nog even verder praten over het werken van dit systeem. En we doen een klein stukje muziek. you are close you up een flinke uh, tien minuten om met de wethouder vanavond te praten... over wat er dit weekend allemaal gaat gebeuren. Nou, iedereen weet dat, uh, dat de Grand Prix verreden gaat worden... en uh, om drie uur is de kwalificatie. Um, GroenLinks wilde echt de duurzaamste Grand Prix hebben. Anders, uh, dat was een van hun voorwaarden om mee te stemmen. Hè? Hij heeft meegestemd. Ja. Uh, Karim heeft ongeveer de hele wereld over zijn kop gekregen... Um, hoe is dat met die duurzaamheid gegaan? Ik heb heel veel fietsers gezien. Het parkeren van fietsers, dat werd daar nou wel een beetje een chaos. Uh, bijvoorbeeld tegenover tegenoverstrijden, dat plansoenetje stond ineens helemaal vol met fietsen. Um, waren er aangewezen fietsplekken voor mensen die aankwamen fietsen? Ja, als je van tevoren had aangegeven dat je ergens met de auto zou komen... en over zou gaan op de, op de fiets... dan uh, kreeg je ook een, een, een fietsstalling aangewezen waar je naartoe kon... Maar er komt natuurlijk ook gewoon mensen uh, gewoon uit de directe omgeving die uh, dat niet hebben gedaan. Omdat ze zeggen, ja, ik kom gewoon kom op bij fiets. de fiets. En ja, die proberen zo dicht mogelijk bij het circuit ook fiets, uh, te stallen. Ja, dat, dat, dat, dat, dat weet je. En natuurlijk ook uh, een aantal straten aangegeven. van ja Daar, daar mag je niet je fiets stallen, uh, anders wordt hij verplaatst. Uh, om de stroomvoetgangers inderdaad uh, niet te hinderen. Uh, maar ja, het meest duurzame uh, evenement, uh, zeker van de laatste jaren, is dit wel. Eh, er wordt er alles aan gedaan, ook op het terrein zelf... om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk eh, materialen gebruikt worden... waarvan je zegt, ja, die willen we liever niet in de natuur terugzien. Wat ook goed bijgehaald. Ik heb gisteren ook echt goed gelet op het, op het schoonhouden van het terrein... en het gebied erbuiten. Wat enorm hard gewerkt. Ook vannacht is er nog eh, gewoon doorgeruimd en schoongemaakt. En dus wat dat er gaat, eh, gaat het heel goed. Uh, maar we willen uiteraard nog iets meer. Hè. We willen echt wel de komende jaren... dat. Dat er ook iets teruggegeven wordt aan de natuur. En niet alleen maar dat je de materialen he, de, gewoon gerecycled, <kijkt> maar dat je in, in, in, uh, ook voor de, voor de omgeving iets terug kan geven. Nou, daar is DGP, de Duskampioorganisatie, ook druk mee bezig, samen met ons. Um, en dat is ook in kijk ik heb ook in mijn portefeuille duurzaamheid hè, dus ik vind het ook heel belangrijk mm -hmm. uh, dat, dat, dat er aandacht voor is en dat we er ook echt serieus werk van maken en het is ook niet voor niks dat uh, ik heb begrepen dat de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs hier naartoe komt om te kijken hoe organiseer je zoiets nou hè? want Parijs is natuurlijk ook uh, ja, heel veel verkeer en die willen ook kijken hoe je uh, veel uh, mensen die naar uh, welke wedstrijden dan ook komen kijken... op de fiets zoveel veel mogen komen. En hoe organiseer je dat nou? Nou, daar hebben wij enige ervaring mee. Maar 30, 40.000 mensen op een parkeerplekje uh, een fietsenstalling vinden... dat is toch iets anders. Terwijl we uh, ook op geweldige zomerse dagen uh, dit aantal gewoon het dorp ja. in komen op de fietsen. Nou, dat is ook wel een, een, een gehoord ding. Waar maken we ons druk over? Als het mooi weer is, gebeurt het ook. Ja. Alleen ze moeten natuurlijk niet allemaal aan het circuit Juist, dat is het verschil. Is het verschil. Kijk, normaal gesproken verspreidt ze zich keurig over het boulevard... en over het strand en het dorp. En nu heb je op één locatie waar iedereen naartoe gaat. Over de duurzaamheid. Het werkt wel met die muntjes, hè? Het ja, nou ja, gaan... schuilt een, een hoop troep in de duinen. Zeker, als je dus inderdaad een drankje wil halen... dan, dan krijg je een muntje waarop je je plastic beker mm -hmm. weer teruggeeft. Dat is op die manier voorkomen dat het allemaal in de afvalemmer terechtkomt. En dat werkt. En nou, daar ben ik blij om. Het is ook een leuk systeem, want mensen doen dat wel. Want met zo'n muntje kan je nog meedoen voor, uh, voor een prijsvraag op uh, circuitcom of zoiets. Ja. Het staat op het muntje trouwens, dat, uh, dat hoef je niet te zoeken. Maar dat staat er dus bij... Um, het is ook wel bekend dat waar heel veel mensen door de duin lopen... en dan neem ik even de Kennemer als voorbeeld bij uh, Open Golf. Ja. Als het twee keer geregend hebt en, uh, en, en, en het wordt even met rust gelaten... dan is alles weer hersteld. Ja, dat, dat ook. Aan <coughs> de andere kant uh, hebben we ook bewust, uh, ook in overleg met, uh, met PWN... Uh, het, het hele gebied afgesloten. Daar was ook niet iedereen even blij mee. Uh, maar juist om te voorkomen dat mensen uh, die daar eigenlijk niets te zoeken hebben... massaal de duinen ingaan om te kijken of ze toch nog iets kunnen zien. Uh, nou, dan hebben we het afgesloten. En dat is ook uh, belangrijk voor de natuur zelf. Uh, maar ook om te voorkomen dat er toch nog wat gelukshoekers uh, door de duinen heen. En plekjeshoekers zoals vroeger uh, iedereen door een hek heen naar binnen kwam zonder een kaartje te kopen. Ja, jullie, uh, jullie als organisatie draaien natuurlijk een traditie de nek om. <laughs> ja, ja, ja. Maar commercieel gezien, daar gaat het niet over. <laughs> Heeft het wel een effect? <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wij moesten zelfs de aardappelen afgelopen weekend eruit halen. Want het ja. hele gebied is echt afgesloten. Ja, dat klopt. Ook voor tot, de... tot hoe ver loopt dat dan eigenlijk? Nou, uh... Want je kan het bij het visserspad, kan je toenotje onderdoor of kan dat ja. niet meer? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat kon nog. Uh, maar, uh, maar er wordt wel geleid. Hè. Je, je, je kan niet meer je kan niet achterlangs. Je kan niet achterlangs. En je kan ook niet meer via het Duintjesveld. Uh, want er was ook nog een gate, hè, een toegangspoort. Uh, omdat uh, de camping natuurlijk ook uh, omlaag geschroefd is. Um, is die uh, toegang uh, gesloten? Dus zoveel mogelijk inderdaad via de reguliere weg. Nou, ja, de, um, het normale gedeelte, het normale circuit heeft één ingang. Nu hebben we er ook wel vier of vijf. Ja. Uh, is die verspreiding goed? Heeft u dat gezien? Nou, dat gaan we ervaren. De, de, de evaluatie moet nog plaatsvinden, maar ik heb het idee. Nou ja, gisteren bijvoorbeeld. Ja, nee, ik denk het wel eens. Als je kijkt, de mensen die met, met, met de, de, de bussen aankomen vanaf de zeeweg... Nou, die gaan zo dicht mogelijk daar naar binnen. Dan heb je nog een aantal mensen die dus inderdaad met de auto naar binnen mogen... via de toegangsweg... Uh, daar kan je ook met de bus uitstappen en, uh, en ook op, weer opstappen hm. uh, nou, dan heb je de hoofdingang uh, nou, dan komen de meeste mensen naar binnen nou, dat, dat zie je ook duidelijk, hè. dat is breed uh, opgesteld uh, dan komen vooral de mensen die dus met de trein uh, hier naartoe komen en kom je op de fiets en je hebt een, een, in Nieuw-Noord een, een parkeerplek uh, toegewezen, dan ga je aan de noordzijde naar binnen dus ja, ik heb het idee dat dat wel goed werkt uh, maar ook dat is onderdeel van de evaluatie heeft het voldoende gewerkt hm. En uh, kan je volgend jaar toch, omdat je dan ook eventueel wel die camping weer wat, uh, wat kan uitbreiden, die toegang echt nodig hebben? Nou, dat is natuurlijk het grote verschil. Uh, dit jaar wordt ook op de camping en ook in het dorp niet echt uitgepakt, laat ik het zo maar ja. noemen. Je mag geen muziek maken en zo. Ja. Toch zie je overal uh, genoeg mensen. Ja, je mag wel muziek maken hoor. Je mag, je mag wel een, een, een DJ, of, of, uh, maar je mag niet met lijf optreden, waardoor nou, ja, iedereen bij elkaar gaat staan. Dat is eigenlijk wat niet mag. Want je hebt niet de controle dat mensen een negatief testbewijs bijgedragen. of een QR-code waarin blijkt dat ze gevaccineerd zijn. Dat is natuurlijk het verschil met het circuit. Als je het circuit door naar binnen gaat, dan is dat getest en is het gecontroleerd. Loop je buiten rond, ja, dan kunnen we dat niet. En dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom in het dorp gewoon een aantal evenementideeën. gewoon niet doorgang mochten en kunnen vinden. omdat ja, dat ontzettend lastig is om mensen bij elkaar te krijgen. He, dus dat wil je niet. Mm -hmm. Uh, maar goed, volgend jaar mag het misschien wel allemaal. En dan uh, hebben we in ieder geval dit een hele goede uh, zeg maar, procedure gekend. En dan weet ja, maar, we... Dat hoef je niet te doen, want het was gisteren al beëren druk. De... <laughs> ja, dat, is, dat gaat gewoon om de gezelligheid ook. Hè? Nou ja, het, het was heel gezellig. En um, ja, drommen mensen staan dan toch bij elkaar. Ja, ja. En de, de politie stond erbij en keek naar, nou, want er is geen handhaving aan. Je kan niet tegen al die luisteren zeggen: van gaan aan de kant. Uh, gelukkig zijn er geen incidenten gebeurd. Tenminste, niet uh, tot een uur of elf, twaalf. Uh, vanavond is weer feest. Met dezelfde uh, mogelijkheden. Mensen mogen gewoon weer in de haltestaat uh, blijven lopen. Stond er stond trouwens wel een groot bord. haltestaat vol. Dat vond ik ook wel, uh, wel slim. Verwacht u vanavond nog zo'n opkomst? Um, ik, ik, dat weet ik niet. Ik, ik, dat, dat is niet mijn dingetje. Oh nee, nou ja, daar hadden we het over. Ja, ja, ja. We het over de burgemeester. Hè. Maar dan bent u toeschouwer. <laughs> nou, ja, Als dat... angstaanstand voor, dan moet je toeschouwer zijn. <laughs> ja, nee, maar dat is echt iets waar, waar uh, politie en, en overleg met, uh, met de burgemeester uh, naar kijken en, en eventueel maatregelen moeten nemen. En daar gaat hij over. Ik, heb, ik, heb, ik, ik was er gisteravond ook niet bij. Want ik had een andere afspraak. Ik zat in een andere radio uitzending. Uh, maar nou ja, je moet het al een beetje in de hand houden. Dat is natuurlijk wel duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Maar je kan ook, ja, het is heel moeilijk te handhaven. En je kan ook zeggen nemen het zoals het is. En we gaan achteraf eens praten hoe we daar uh, Ja, maar weet je, het gaat ook over beeldvorming. Uh, en de beeldvorming in, in het, het land uh, uh, wat op televisie komt en de kranten staat... Uh, bevestigt bij een aantal mensen die tegenstander zijn... dat dit georganiseerd mag worden. Een bevestiging van zie je wel, het mag daar allemaal wel. Ze trekken zich nergens wat aan. En dat is niet wat je wilt. Nee. We hebben het denk ik vrij goed georganiseerd met z'n allen. En uh, dus wat je wil, is dat iedereen zich een klein beetje aan gemaakte afspraken houdt. Uh -huh. dus dat is toch het minste wat je moet doen met elkaar. Ja, nou, dat denk ik ook. Um, u heeft hier redelijk relaxed kunnen zitten, een half uurtje. En wat staat er nu op het programma? Nou, ik ga nu inderdaad naar het circuit. Want um, ik ga daar een aantal mensen tegenkomen met wie ik even uh, afspraak heb om, om, om even met elkaar kennis te maken. En uh, dan ga ik inderdaad eens dus even kijken hoe laat, het, het rond 12 uur, geloof ik, is de derde uh, vrije training. En ik uh, hoop dat ik er op tijd ben. En dan uh, hoop ik dat die op uh, pol uh, komt natuurlijk, hè, Max? Dus u, u gaat ook wel uh, een stukje kijken. Gewoon ja, zeker. zeker. Ja. ga nu kijken. Ik ga nu inderdaad even <laughs> kijken. En dan die tijden dan... zijn bekend. <laughs> ja, ja. En dan vanmiddag uh, wederom overleg met het college. En, uh... Ja, ik weet, ik weet van, uh, van de burgemeester dat hij uh, zeg maar, uh, na iedere twee uur hebben ze overleg om te kijken... Van, wat is de stand van wat we nu zien, uh, wat we weten. En aan het eind van de dag maken we weer de balans op voor morgen. Nou, zag ik gisteren wethouder Bluis op de fiets over het terrein uh, rijden. Ja, mooi hè. Heeft die nog wat te doen? <laughs> Jazeker. Die is, uh, zeg maar eventjes, die is in charge als het gaat om uh, overleggen en, en, en, en piketdienst. Dus die is daarvoor, die is inderdaad aan het controleren en, en, en beschikbaar over allerlei overlegstructuren. Ik ben op het circuit aanwezig en de burgemeester uh, uh, spreekt de hele wereld toe, geloof ik. Want uh, vanaf BBC tot AED ARD het, uh, nou, het hele mediacircus in Zandvoort vraagt natuurlijk ook een uitspraak van de burgemeester. Dus ze heeft het raas druk. We hebben nu twee wereldberoemde Zandvoorters, dat is Marcel Buschus van Rabbel en de burgemeester. <laughs> nou, dat zeker. <laughs> Wethouder, wil ik u ontzettend bedanken voor dit gesprek. Ik wens u een heel fijn weekend toe. En uh, ja, we hopen allemaal uh, dat, die, uh, uh, dat Max uh, voorop staat. Ja, uh, maar goed, wat ik Jan Lamers ook heb horen zeggen. Natuurlijk is, hopen we dat allemaal. Maar het blijft maar, wezen. Zo is het, weet je, het is sport. En we um, kan van alles winnen. We weten nooit van voor wie de winnaar wordt. Nee, maar... Het, uh, Hamilton heeft vanmorgen in de krant laten zetten. Ja, ik, ik mis gewoon die training. Want ik heb ja. die longruns niet kunnen maken. Nee, nee. En eigenlijk weet ik nog niet eens wat het is. Die staat 1-0 achter vandaag. Dat zei hij ook. <laughs> <laughs> Misschien wordt het 2-0. Maar laten we eerlijk blijven: sport is sport. Ja. En de beste staat vooraan. Zo is het. Dank u wel. Fijn. Fijne dag ook.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 And get me wake it up shaking